Het is drie uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft zijn medeleven betuigd... vanwege de schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse Newtown. Hij deed dat in een brief aan president Obama... namens het kabinet en de Nederlandse bevolking. De man van twintig schoot gisteren twintig kinderen dood en zeven volwassenen. De politie wil tot nu toe weinig kwijt over de zaak. Later vanmiddag is er een persconferentie... die live te volgen is via het digitale kanaal Journaal 24...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 Bij het Griekse eiland Lesbos is een boot met vluchtelingen vergaan. Er waren 28 mensen aan boord. Voor zover bekend is er maar één overlevende. Het schip was vanuit Turkije op weg naar het Griekse eiland. Volgens de enige overlevenden kwamen de vluchtelingen uit Irak. In Moskou zijn vier belangrijke Russische oppositieleiders gearresteerd. Ze werden opgepakt toen ze op weg waren naar een demonstratie tegen president Poetin. De autoriteiten hadden voor die betoging geen toestemming gegeven. De demonstratie zelf loopt rustig. Een paar duizend mensen zijn bij elkaar gekomen op het Lubjanka plein in het centrum van Moskou. Het weer, kans op een bui, vooral in de kustprovincies. Verder een matige tot krachtige zuiden tot zuidwestenwind bij een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Ah, even verkeersinformatie met een korte file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 2 kilometer.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 Dat is cashmanagement Anonu. De specialisten van ABN Amro vertellen u graag meer. Ga naar abnamro.nl/slash cashmanagement. ABN Amro. De bank Anonu. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, we zitten in uh, Carré in de amstel Ik heb uh, vijf uh, dames aan tafel, uh, drie actrices, één uh, literatuurdeskundige en een echte minister. Eerst maar even de, de, de drie uh, actrices, Ariane Schluter, uh, Katje Herbers en Annick Vijver... We spelen alle drie in de uh, drie zusters van het Nationale Toneel. Vanavond uh, niet naar Moskou, maar naar Arnhem, Ariane. <laughs> ja. Ja. Uh, reizen jullie, hoe, hoe is de sfeer onderling, reizen jullie ook samen? De hapjes en de drankjes zijn ingekocht. Ja? Ja? Ja? Ja. Ja? Dus ja, met... Vooral terug gaan we altijd met een bus met z'n allen en ja. heen met de trein. Ja. En, maar, maar ontstaat er ook Aniek, ontstaat er een mooie band tussen jullie drie? Of is het toch gewoon werk en daarna lekker naar huis? Ja, Sterker met de, met, ja, de met, met de dag. Ja, met de dag. Dus naarmate wij verder in de toeneen komen... zien wij een steeds hechtere, hechtere groep. groep. Wat een ja. impertinente vraag. Waarom? Dat is toch mooi? Het gewoon oh. werk, werk en privé combineren op deze manier. Ja. de die heeft u ook al gehoord. Uh, wat, uh, wat voor boeken ga jij bespreken? Seth? Hele heleboel uh, Hele Ik denk, we gaan de kerstvakantie in. En uh, ik hoop nog dat er sneeuw komt. Dus ik begin met een dun boek en ik eindig met een heel dik boek. Mm -hmm. Goed. En dan uh, Jet Bussemaker, minister van Cultuur... sinds 5 uh, november. Al een beetje gewend aan... Uh, aan het nieuwe vak? Ja, ja ik ben eerder staatssecretaris ja, geweest bij hoog. VWS. Maar ja. het went heel snel. Je hebt ook helemaal geen tijd. Je wordt gewoon in de diepe gegooid ja. en je moet het doen. Ja. Um, ik, ik, ik heb een inleidende tekst die ik even ga lezen. Uh, u moet ontmoet uw man op de stoep van het Stedelijk Museum. U vindt Opium Televisie een goed programma. En uw eerste uitje als minister van Cultuur ging naar Hazes de The Musical. Uh, laat ik u even wat, wat keuzes voorleggen. Uh, 50 grijs of de autobiografie van Rushdie? <lacht> Moeilijk hoor. Geen antwoord geven gewoon ja. een andere uh, noemen. Ik heb van beide nog helemaal niks, ge, niks gezien of da, gelezen. Dan hebben dus. we nog een Ditsaumfleuten of het EO-Kerstfeest op de Dam. De we Ook al gezien ook toevallig of niet? De, repetitie. de repetitie. Ja, mm. helaas kon ik niet bij de première zijn, maar ja. daar wil ik absoluut nog naartoe wat de Ik heb ik gehoord dat de repetities uh, ontzettend interessant waren? Hè? Hoe die steeds alles veranderden en aanpaste. En ja, ideeën ik, kwam. Ja. ja, en ook, uh, nou ja, ik, wat je dan ziet, is hoe dat ook technisch allemaal heel ingewikkeld in elkaar zit. Uh, Ziet. en wat er allemaal achter elkaar aan handelingen verricht moet worden... en het podium uh, hmm. moet schuiven en de kostuums ja. gemaakt moeten ja. worden. Het is echt een enorme operatie en heel indrukwekkend goed. Om nou, te Goed, dat zien. is een duidelijke keuze. Dan uh, qua film, Skyfall of Amour? Nou, Amour. Hmm. Ja. Skyfall maar is ook zo... goed, hoor. Ik moet zeggen dat ik niet een hele goede filmkenner uh, ben... en dat eigenlijk van alle genres ook... Um, ik het minst goed bijhouden. Oh, Nou, laten we het daar dan meteen even over hebben. Want de, de, de, het verzoek om een filmtop, ja. waar, waar sprake van is... Uh, PvdA, VVD, PvdA, ja. uw eigen partij, VVD ja. en D66... willen graag dat er een filmtop wordt uh, georganiseerd... om wellicht zoiets als die tech shelter... waar ik het met Aten de Jong over had, om dat van de grond te krijgen. Wat, wat is uw eerste reactie op dit verzoek? Nou, ik vind het heel goed dat ze de, uh, de handen in elkaar slaan... Mm -hmm. en ook aan uh, alle participanten in de filmwereld vragen om samen op te trekken. Uh, dat gaan ze dus nu, heb ik ook gehoord, maandag aan mij vragen. Nou, ik hoop dan wel heel erg dat vooral iedereen uit de filmwereld uh, meedoet. En dat er dan ook niet alleen naar de overheid wordt gekeken. We hebben het filmfonds waar 35 miljoen in omgaat. Maar ook naar alle andere partijen uh -huh. die meedoen. En ook naar verschillende instrumenten. En dan kan je denken aan een uh, tech shelter. Maar dat heeft ook wel heel veel nadelen, ook fiscaal gezien. Uh, misschien kan je ook uh, denken aan een heffingsmodel. Uh, Want ik heb begrepen dat in Nederland bijvoorbeeld... de exploitanten veel minder aan filmproducties betalen dan in andere landen. Uh -huh. Dus dan zou ik wel een open gesprek uh, willen. En dan moet ook wel iedereen meedoen. En dus niet alleen de partijen die kijken naar de overheid... maar ja. ook de partijen die verder een rol spelen... die meer in de private sector uh, meedoen. En dan past het ook weer heel goed... In de hele ontwikkeling van creatieve industrie en topsectoren. En dat betekent ook publiek-private financiering. Ja, maar ook, ook uh, publieke financiering. Dit zou zeggen dat. U, er publieke, zal ook gevraagd worden ook om publieke, met, met geld over de brug te komen. Ja, ja, ook publieke financiering. Maar we hebben al een filmfonds waar toch uh, zo 35 miljoen uh, in omgaat. Dus dat is niet niks. Ja, zouden we niet een soort belastingmaatregel.? Want het, het werkt dus heel goed, hè, die textielten in het buitenland. Dus waarom niet hier? Ja, nou dat is dus de vraag of het goed uh, werkt. Nou, en, we horen een goede uh, bericht. Aten de Jong die is ja, heel enthousiast. Ja. Die gaat naar. Naar België of en naar Hongarije omdat het hier minder. Ja, maar de vraag, de vraag is ook of het fiscaal... Dan, dan moeten we ook naar kijken of het op termijn... eigenlijk Euro, Europees handhaafbaar is. Want het leidt ook al snel tot oneerlijke concurrentie. Mm -hmm. um, dus uh, best bereid om daar nog een keer naar te kijken. Maar als het om de fiscaliteit gaat... Uh, heb ik daar ook mijn collega Wekers voor nodig. En die wil niet te veel uitzonderingen voor sectoren. Want dan gaat het over de film en dan zegt iedereen... kom maar met een bepaalde maatregel ja. voor mijn sector. Dus ja, ook dat moet je afwegen. En... Uh, dat moet heel ik heb, iets, heb begrepen dat in België elke geïnvesteerde euro 1,21 euro oplevert voor de Belgische staat. En dat afgelopen vier jaar 77 miljoen is ja, uh, Binnen terug binnengekomen ja. in de kas. Dus het lijkt mij eigenlijk een win-win situatie ook. Ja, de vraag is dan alleen of het ook op termijn houdbaar is... of alleen ja. als tijdelijke maatregel. Hè? Ja. Wij hebben uh, Onder PARS 2 hebben wij ook een uh, filmstimuleringsmaatregel gehad. En die is weer afgeschaft. Ja. Ja. Uh, dus je moet wel even heel goed nadenken wat je bij dit soort dingen uh, doet... en ja. hoe je het vormgeeft. En nogmaals, ik vind dat dan dus ook uh, bijvoorbeeld de exploitanten mm -hmm. een uh, rol moeten spelen. En dus ook zeker uitgenodigd ja. zouden moeten worden bij ja. zo'n gesprek ja. dat plaats. Is die, die, die maatregel van destijds van, van paars twee. Uh, is, zou het niet mogelijk zijn om die opnieuw dan in, in te voeren? Want nou, dat was me... een succes, naar mijn gevoel. Ja, die was in het begin een succes, ja. maar die is ook niet voor niks weer uh, afgeschaft. Nee. Zo gaat dat ja, vaak met dit soort corrupte maatregelen. Er waren een producenten, geloof ik, maar die zijn ja, ja. weg. Dus ja. die ja. Nou, ja, al geen roep meer in het eten. Uh, moeten dat, gooien. Dat hoort, dat, dank voor de tip, <laughs> ja. dat gaan we dan ook uh, allemaal ja. in de voorbereiding van die mogelijke top... waar de Kamerleden uh, maandag om gaan vragen, gaan we dat ook nog eens een keer uitzoeken. Goed, Want het daar. probleem is natuurlijk ook wel dat Ariana? omdat er, uh, als wij niks doen, als Nederland niks doet... Uh, doet België doet het namelijk en andere landen. En daardoor hebben we daar sowieso mee te maken, ja. want het Nederlandse geld wat er geïnvesteerd wordt in films mm -hmm. komt dus dan ook in België terecht, ja. omdat zij die voordelige ja. eh, nee dat, dat, dat is een hebben. serieus probleem. Ja. Ja. Uh, België heeft het, Luxemburg, heel veel landen hebben het ook niet. Um, en wij moeten nadenken wat daar op ons antwoord moet zijn. Ja. Dat vind ik een terechte vraag. Ik kan het niet maar op wat dat antwoord... niet Nou, dat is dus een van de onderdelen waarvan ik net zei... je moet je ook afvragen op termijn als wij dat allemaal gaan doen... zo'n tax shelter, als het dan op een gegeven moment... een groot land gaat uh, protesteren... en het blijkt eigenlijk in Europees verband... oneerlijke concurrentie op te leveren... en ze zeggen weer, het moet afgeschaft worden... ja, dan, weet je, dan zijn we een jaar bezig en dan stopt alles weer... dus te, dan komen we ook geen stap verder. Kun je je voorstellen dat zo'n maatregel dan Europees wordt ingevoerd... Ja, dat als alle landen gelijk zijn, dan, dan, dan, dan maakt het dus niet meer uit. Dan hoef je niet naar ja, de Wij land. zijn nu eigenlijk de uitzondering die het die ja. niet hebben. Ja. Dus in zoverre ja. is dat ook oneerlijke concurrentie. Ja, er zijn heel veel landen die het niet hebben. Maar niet het zijn echt een, uh, Nee, maar het zijn vooral België en Luxemburg en Hongarije, ja. heb ik begrepen. Waar wij maar kortom, we hebben. moeten afwachten wat maandag uh, uw antwoord wordt aan de Kamer, begrijp ik. Ik ben in ieder geval. Ik ga eerst twee maandag eens even heel goed luisteren waar, uh, uh, waar zij mee komen. Uh, ja. Maar ik vind het een thema waarvan ik niet op voorhand uh, zeg. Uh, uh, daar begin ik niet aan. Nee. Zijn er wel thema's waarvan u zegt. Daar begin ik niet aan? Uh, oh ja, ik kan er een heleboel bedenken. Nee, maar ja, uh, eens, uh, dat ja, zijn mee... van die als-dan-vragen. Ja. Ik heb Er nou, het het liggen dat heel, dat heel veel zin om om in. Hele concrete zaken. Gaan. Zoals uh, het, het, het metropoolorkest wat natuurlijk deze week speelt. Uh, dat geen bruidschat van. van uh, van uh, uw departement meekrijgt van 9 miljoen. Is daar echt helemaal niets meer aan te doen? Dat is een beslissing van de staatssecretaris. De minister staat altijd ietsje hoger. Dus... Nou, uh, wij proberen dat op gelijkwaardig niveau... en ja, gewoon samen te doen. In theorie. Het gaat niet om 9 miljoen. Het gaat om 15 miljoen. Dat is echt een heel fors bedrag. Mm -hmm. En uh, ik zou niet weten waar ik dat vandaan zou moeten uh, halen. Los van het feit dat het metropoolorkest... altijd in de mediabegroting uh, mee heeft uh, gelopen. En dat daar in de tijd van al de... de uh, um, muziekonderdelen uh, in die mediabegroting is gezegd... nou, twee daarvan kunnen we uh, een uh, toekomst uh, geven. Maar uh, daar viel het metropoolorkest niet onder. Dat mm -hmm. is een besluit van het oude kabinet. Mm -hmm. Ze doen daardoor ook niet mee in de cultuurafweging... en de oordelen van de Raad voor Cultuur. En als ik nu zeg, kom maar bij de cultuurbegroting... dan ja. moet er een ander symfonieorkest uh, weg... Mm. Uh, Zit u wat betreft nog zo, zo gebakken worden. aan het beleid zoals het in het vorige kabinet is gevoerd? Ja, kijk, ik kan als, uh, het, het, het is een misschien een, wat, wat dat betreft een wat ongelukkig moment van kabinetswisseling geweest. Want het is altijd fijner als de ene staatssecretaris of minister iets af kan maken... en de volgende aan iets nieuws kan beginnen. Ja. Maar de basisinfrastructuur die is afgelopen jaar vastgesteld. Het advies van de Raad voor Cultuur voor alle uh, culturele uh, onderdelen die rijk subsidie krijgen is geweest... Die hebben daar strakke subsidie op gegeven. Daar is een debat met de Kamer over geweest. De beschikkingen zijn uh, gegeven. Dus als ik daar nu één draadje uit ga trekken... Ja. dan valt trecht de hele, de hele culturele wereld over me heen. Want dan zeggen ze, ja, waarom trekt u aan dit touwtje en niet aan dit uh, touwtje? Ja, en ja. zeg maar de nieuwe, de, nieuwe, de nieuwe plannen en de nieuwe periode voor, voor het uh, nieuwe culturele vierjaar die begint eigenlijk pas weer in 2017. Dus papa, dus, hoe, hoe staat u dus, zelf ja, dan tegenover de beslissingen die zijn genomen? Nou kijk, die beslissingen die zijn... en dat is op zich een goed, uh, uh, vind ik goed... dat niet een minister of een staatssecretaris zelf besluiten. Dat ik zeg, nou, het Nationaal Toneel, uh, dat vind ik uh, wel leuk... Uh, maar de nationale opera, ik hou niet van opera, dus die krijgen niks. Ik bedoel, dat zouden we uh -huh. niet moeten willen. Uh, dus ik vind het goed dat er een raad voor cultuur is die daar uh, tussen staat. Ik vind het wel heel belangrijk dat hij een heel nadrukkelijk uh, criteriumlijstje meekrijgt... van de overheid, uh -huh. van de minister of van de staatssecretaris. En dat je daar dan ook nog een keer met z'n allen goed naar kijkt. Maar als je al zo ver bent dat al die beschikkingen zijn gegeven... Uh, ja, dan kan je niet meer op onderdelen kan je nog uh, gaan uh, nog allerlei dingen zo maar, maar ja, ja, wij dat het zelf dat het beleid van uw voorganger nog niet helemaal is afgerond. Hmm. U zegt zelf dat, het, dat, er nog, dat u in een overgangssituatie... Nee, nee, dat ik, ik, mogelijkheden. Nee, ik zeg eigenlijk de besluitvorming was helemaal afgerond. En alles gaat in op 1 januari. Ja, maar betekent het dat we eigenlijk pas vanaf 2017... iets van uw beleid gaan werken op het gebied van cultuur? Nou, op, op die hoofdlijnen. Ja, ik kan de natuurlijk kijken het waar ik het net over had... met dat, uh, uh, dat ja. gesprek met een filmtop. Dat kan ik natuurlijk wel doen. Uh -huh. Ik kan ook nog hopen dat we hebben nu een reservering hebben... voor frictiekosten. Daar weet ik nog helemaal niet van of daar iets van over... Blijft, maar ik hoop van wel. En dat dan heb ik weer is dat, dat is een he? potje voor de organisaties ja. die nu moeten stoppen en die nog allerlei juridische verplichtingen hebben, die, waar we ze dan in tegemoet uh, moeten komen. Ik kan ook op een andere manier door met partijen te gaan praten, hmm. andere accenten leggen, ja. maar ik kan niet zeg maar die subsidies nu uh, van de een op de andere hand verdelen. En bij een metropoolorkest is dat helemaal ingewikkeld, omdat ze geen oordeel van de Raad voor Cultuur ja, hebben gehad, anders is... dan alle andere nationale orkesten. Dus die andere nationale orkesten die zullen om tegen mij zeggen, ja, waarom uh, dan wel het uh, metropoolorkest en wij niet? Maar u bent dus niet van plan bepaalde adviezen... zoals die door het, het, het Fonds podiumkunsten of door de Raad van Cultuur zijn gegeven... om die naast u neer te leggen en uw eigen koers te varen? Dat kan niet. Ja, dat had ik dan echt in een eerder stadium, toen ik er nog niet zat... Uh, had je dat uh, kunnen doen. Ik, als ik dat nu doe, dan breek ik ook gewoon juridische afspraken die zijn uh, gemaakt. Mm. Mm. Dus je hebt uh, wat kleine... Uh, wellicht wat kleine ruimte financieel. Je hebt in ieder geval ruimte door het gesprek met organisaties aan te gaan en op onderdelen te kijken of men bijvoorbeeld niet meer kan samenwerken. Ik zie dat nu met culturele organisaties in Gelderland. Die hebben ja. een coöperatie uh, opgericht. Uh, ik zie het in Enschede, waar ik afgelopen maandag uh, op bezoek ben geweest, dat er nieuwe samenwerkingsvormen ja. tussen de uh, gemeentelijk gefinancierde ja, instellingen. Ja. Nou, daar kan ja. je bijdragen aan. Wat, wat, wat ziet u dan voor de komende jaren als u als uw taak? Want als u eigenlijk alleen maar een soort bewaker bent van afspraken van de Raad van Cultuur. Ik weet dat ik het nu heel erg kort door de bocht formuleer. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat, is uw visie? wat is uw visie dan? Want het lijkt me ongelooflijk moeilijk, uh, de tijd waarin u zit en de afspraken die gemaakt zijn, en dan toch nog een eigen stempel zien te drukken. Ja, dat is ook uh, lastig. Nou, ik ben wat dat betreft blij dat we met uh, dit kabinet in ieder geval geen nieuwe bezuinigingen krijgen. Dat de btw-verlaging lager blijft, dat de geefwet ingaat. Dat betekent dat we meer moeten stimuleren om ook private bijdragen voor de culturele ja. sector te krijgen. Meer dus meer daar ga ik zeker mee door, door. met zijn ja. Ik vind dat de maatschappelijke kant van cultuur uh, meer benadrukt uh, wat moet worden. U daarmee? Nou, dat het niet alleen... Ik vind dat cultuur soms wel erg in zichzelf opgesloten uh, is. En eigenlijk alleen voor het publiek wat erop uh, op afkomt. En te weinig... Uh, gestimuleerd wordt om zich te verbinden met de maatschappelijke omgeving. Een voorbeeld ja, waar het heel goed gaat. Ik heb uh, woensdag uh, het nieuwe pand van het Nederlands Philharmonisch Orkest mogen openen. Die zaten in de beurs van Berlage. Uh -huh. Een plek waar wel toeristen komen, maar waar iedereen langsloopt. Yeah. Ze zitten nu in een oude verbouwde kerk in die, in die buurt in Amsterdam. Midden uh, in, een, uh, in een woonwijk uh, waar, ze me, waar ze zich mee verbinden. Door schoolklassen binnen te halen. Door iets met buurtbewoners uh, te uh -huh. doen. The cat sat on uh, zich open te stellen voor de buitenwereld. Nou, dat zijn ontwikkelingen waar ik ook met de wethouders... er zijn negen wethouders ja. die heel veel doen aan Aha. cultuur... Ja. waar ik afgelopen woensdag ook een gesprek mee heb gehad... over hoe we dit soort ontwikkelingen... bijvoorbeeld muziekscholen, muziek op school... daar ga ik een heel groot punt van maken. Cultuureducatie, niet alleen in het basisonderwijs... maar ook in het voortgezet uh, onderwijs. Ja, want tegelijkertijd aan de andere kant... die CKV, die, die, die, die, die wordt dan weer afgeschaft. Nee, de cultuurkaart, uh, ja, de cultuurkaart die wordt, uh, blijft wat mij betreft wel bestaan. behouden. Ja, nee, ja. want... Ik ik vind, kijk, um, uh, als, als ik iets belangrijk vind... is dat iedereen uh, toegang moet hebben tot cultuur. En in ieder geval de kans moet hebben gehad om dingen mooi te vinden... om dingen ook lelijk te vinden, om ergens van te gaan houden ja. of niet. Alle... En dat betekent ja. dat je dat serieus moet aanpakken op de basisschool. Dus ook niet zomaar ga maar naar één museum en kijk maar of het leuk is. Mm -hmm. Dat moet onderdeel worden van echt het lesprogramma. Mm -hmm. En dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs. En, en is daar, ook, daar is ook geld voor? Nou, daar, is, uh, daar hebben we nu al middelen uh, mm. voor. Um, maar waar, daar gaat het eigenlijk veel meer om professionalisering. En zorgen dat het niet iets leuks erbij blijft aan de zijkant... waar je gewoon uh, iets iemand voor inhuurt en het uh, dan wel ziet. Yeah. Maar waarvan je echt serieus uh, gaat kijken of het werkt. Waar we dus ook uh, professionals op gaan zetten. En vervolgens de inspectie om te kijken of die nou ja, leerlijnen... Mm. zoals dat heet dan ook uh, goed zijn. Yeah. En uh, geld uh, vrijmaken voor die cultuurkaart. Dat moet linksom of rechtsom. Yeah. Gaat dat gewoon... Klopt het dat u, dat u de portefeuille van cultuur... Dat u, dat u die zelf heel graag wilde hebben? Dat u uh, het, het zo belangrijk als be beleidsterrein vindt... dat u het niet wilde overlaten aan de staatssecretaris? Nou, of nee, niet zo. Niet, niet zo. Uh, ik heb wel gesprekken gehad in de tijd met Diederik Samson... over wat ik zou, welke portefeuilles ik zou willen. En ik heb zelf veel met cultuur. Hm. En ik vond het heel erg belangrijk om... ook, ook al heb je um, uh, geen extra middelen... Uh, om het gesprek op, uh, met elkaar op een andere manier te voeren... dan uh, het de afgelopen tijd uh, is gegaan... waarin ja, de politiek we, ja. en de cultuursector wel heel ver van elkaar verwijderd zijn Ja, geraakt. want het, de, de, er is wat dat betreft een hoop, hoop schade aangericht, uh, mm -hmm. krijg ik de indruk. Dat is een eufemisme, ja. Ja, uh, er werd wel erg gedaan alsof de cultuursector uh, nou, ja, er, er niet echt toe deed... Uh, Volgens de vorige staatssecretaris. Nou, Kunt u ja, daar iets van repareren? Dat, ja, dat die, weet die, ik. die sfeer? Ja, dat Kun je weet daar ik nog niet. iets aan doen? Ik, ik spreek voor mezelf. Ik vind in ieder geval de cultuursector onmisbaar. Uh, voor een samenleving. Omdat ik me geen samenleving zonder creativiteit mm -hmm. uh, voor zou kunnen stellen. En ja. uh, cultuur. Um, je, um, ja, je nieuwe, op een nieuwe manier laat kijken naar het leven. Um, je em kan emotioneren, uh -huh. maar ook kan confronteren. En dat ja. zijn allemaal dingen, dat, als we dat niet ontwikkelen... dan ja, kunnen goed. wij ook niet op een goede manier met Dat's, elkaar samenwerken. Dat is prachtig, ja, maar ja. bent u het er mee eens inderdaad... dat in het vorige kabinet wel heel erg met een, met een bottenbijl op de cultuur is ingehaakt? Of? Nou, ik vind dat de oordelen aan vorige kabinetten... dat die beter door anderen geveld kunnen worden. Ik constateer wel in de gesprekken die ik heb in de cultuurwereld... dat men het gevoel heeft dat um, uh, nou ja, wat men deed eigenlijk uh, niet van waarde uh, was. Ja. Nou, ik ben heel blij dat u dit zo ah, zegt. Ja, ik denk dat we een enorme nood hebben en behoefte hebben... aan iemand die dat uitdraagt, die voor onze sector gaat staan. En uh, omdat we met z'n allen weten dat er bezuinigd moet worden... maar dat wel doet met dezelfde pijn in het hart. En uh, in voorgaande kabinetsperiode is dat nogal eens met een soort genoegen gedaan... waardoor het ook onverteerbaar werd en is gebleken ook. Want de sector is wel degelijk zo diep beschadigd... en nu komt pas naar boven wat er eigenlijk allemaal voor schade is aangericht bijvoorbeeld in de toneelsector, waar de jongeren naartoe moeten... die nu van de toneelscholen afkomen, nauwelijks meer werkplaatsen zijn... geen plekken meer zijn om zich te kunnen ontwikkelen... om juist die kwetsbare kweekvijver, die gesubsidieerd moet worden... Ja. ik zou ook het woord subsidie willen vervangen door investeren. Ja. Te investeren ook in jonge mensen die voor mm -hmm. de toekomst die, die top willen ja. kunnen bereiken... die we nu hebben en waar Halbe Zeilstra zo trots op was, op die top... maar die top is er alleen maar gekomen via die kweekvijver. Zo zijn we allemaal begonnen. Ja. Mm -hmm. ja ja, dat is dus een van de, van de punten waar je dan een accent kan zetten. Talentontwikkeling, ja. Ja. heb ik van gezegd, vind ik heel erg belangrijk. Daarom ja. heb ik afgelopen week ook met de fondsen gesproken. En ik heb ze gevraagd, vertel mij nou eens precies... hoeveel mensen in jullie sector, uh, jonge mensen... van die talentontwikkeling gebruik kunnen maken. Ja. En hoe dat aansluit bij wat er uh, aan studenten... van uh, de hogescholen voor de kunsten komt. Ja. Want ja. ik wil dat dat goed op elkaar aansluit. Maar ik vraag dan tegelijkertijd ook wel weer, en dat zie ik daar... Ook hadden ze mooie voorbeelden van. Ook daarvan meer samenwerking uh, met derden. Mm -hmm. uh, en dus ook niet alleen naar de overheid. En uh, derden kijken. zijn dan. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld uh, jonge kunstenaars zijn. die een expositie in een museum uh, krijgen. waar een museum dan ook in investeert. Ja. Uh, ja. Dan, maar dat kunnen ook private partijen zijn. Uh, ja, je hebt nu de initiatief van, van Katja Schuurmans. Hè, dat ze ja. op een hele andere manier probeert films te maken. En ja, ik weet niet. het klonk interessant en goed. En dan denk ik, oké, okay, dus zo kun je ook werken. Ja. Maar, maar, maar die werkplaatsen zoals die. waar Ariane het over had, die zijn verdwenen. Dus je, je kunt mensen die van de toneelschool afkomen nu die hebben weinig ruimte om zich te ontwikkelen. Valt daar nog uh, iets aan te doen? Nou ja, dat is dus precies iets waar we het gesprek met, uh, met uh, de fondsen uh, aangaan. Want die hebben allemaal een verantwoordelijkheid... om aan talentontwikkelingen te doen. We hebben ja. ook de Rijksacademie waar nog steeds... Uh, en de ateliers die ook meer gaan samenwerken, ben ik ook geweest. En ik zie dat daar ook nog wel gewoon in, in goed ruimtegebruik... en goede afstemmingen ja. winst te boeken is... Um, dus ik denk dat het uh, belangrijk is dat we die plekken houden voor jongeren. Ik zie overigens ook veel jongeren die dat op eigen initiatief... soms ook al met een klein MKB-bedrijfje of zo ja. uh, uh, ergens doen. Dus ook daar is het allebei. Uh, ja. Kijken vanuit de overheid hoe we nieuwe wegen kunnen stimuleren... en aan de sector vragen. Denk ook actief mee over uh, nieuwe manieren om uh, de cultuursector... Nou ja, de plek te geven die toek toekomt, ja. zowel financieel, uh, economisch... Economisch, maar ook maatschappelijk. Ja, ja. Ziet u het ook uw rol oh, om dan wij. deze mensen samen te brengen? Want het kan best zijn, ik kan me voorstellen dat bij u dingen samenkomen die een ander niet zo gauw ziet. Ja, nou ja, daarom, wat ik net zei over zo'n uh, top over de film. Kan je ook bij andere dingen ja, doen. Wat theater, ik bijvoorbeeld of... ja, wat ik graag zou willen, is dat we ook we hebben echt uh, ook internationaal hebben we enorm veel te bieden. Hmm. We mm -hmm. hebben het concertgebouworkest dat al nog wel eens meegaat internationaal. Ja. Maar we hebben veel meer, waarmee ja. we. We hebben uh, met de minister van Internationale Handel wel eens iets zouden kunnen doen. We zijn laatst naar Brazilië geweest met een hele delegatie rond creatieve industrie en architectuur. Nou, dat zijn ook, is ook weer een voorbeeld. Van hoe je dingen bij elkaar kan brengen. Het ja, kan wil... dus op diverse ja, terreinen. Ja, ik snap het, ik wil niet vervelend zijn... maar het Metapol is, is het dat is natuurlijk ook ja, een visitekaartje ooit. van Nederland in het ja. buitenland. Ja. Nee, en maar ze dat ze ze zo we terug, want al. ze zijn tussen het wal en, t, uh, wal en het schip gevallen. Hè. Ik bedoel, omdat ze niet in die basisinfrastructuur uh, zitten. En als ze daar wel in ja. hadden gezeten... dan waren ze zeker met kop en schouders uh, absoluut gefinancierd ja, geworden. Duidelijk. En dat is nu niet zo. Nee, en als dat het besluit ja. eerder was genomen, dan hadden ze meer te ja, doen. Maar is de doen. politiek dan zo stug of zo star... dat er bij zo'n wan-situatie niks meer te doen is? Nou ja, valt. goed. Nou ja, niets. maar ik, uh, ik constateer wel dat het om een heel groot bedrag gaat... wat, uh, wat nodig is op dit moment. Ik en dat u... we dat niet zomaar op kunnen hoesten. Ik dank u in ieder geval dat u hier... Uh wilde komen. Jet Busmaker en veel succes, minister Dank van Cultuur. We gaan naar de live muziek. Coco Jones. I'll do. Van Coco Jones. Straks horen we haar nog een keer. Straks ook de cultuurtips van de dames hier aan tafel. onder wie minister Jet maken Nu eerst het nieuws van half vier met Lieslot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Over de nieuwe grondwet. Volgende week gaat de andere helft. En dat gebeurt omdat er te weinig rechters zijn om toezicht te houden op het verloop van de verkiezingen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aanwebe verkeersinformatie met een korte file op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, bij Knopend Zaandam, 2 kilometer. Dit is opium. Ja, laten we daar eerst eens mee beginnen met cultuurtips. Wel leuk. Ik heb nog steeds de drie dames, de drie zusters van de drie zusters aan Is dit een triootje of zo dat jullie samen optreden op, ja. in die muziek of zo? Uh, jullie tips. Zodat ik maar eerst even uh, je het bussen maken minister van cultuur, want uh, u bent ook druk, moet ook weer verder lijkt mij. Heeft u iets gezien, gelezen, gehoord de laatste tijd, waarvan u zegt, behalve dan die repetitie van het zwaaienfluiten, wat heel erg mooi was? Nou, die uh, dit zou zou ik echt inderdaad iedereen aanraden om daar uh, naartoe te gaan. Ik heb toen ook het een en, man, een en ander meegekregen van de repetities van de Sleeping Beauty. Hmm. Zou ik ook... Uh, en een hele bijzondere uh, 25 jaar uh, na dato, uh, dat zou ik ook iedereen aanraden. En ik heb recent het boek uh, De Verliefde gelezen van Xavier Marias, een hele goede Spaanse auteur. Prachtig uh, boek. Okay, en ik zou zelf nog ja. heel graag naar de drie zusters gaan, maar ik kon niet naar de première. Ik heb Ariane wel in de tijd in Medea zien optreden en dat vond ik heel erg goed. Ja. Ah, maar dat is niet meer. Arnhem. Ja, vanavond Arnhem. Ja. Onder andere keer. Er zijn nog kaartjes, ja. denk ik. Weet ik niet. Uh, jij een tip? Uh. Ja, uh, iedereen moet natuurlijk naar de film Cloud Atlas. Uh, Wolkenatlas uh, in het Nederlands vertaald. Je lees eerst het boek. Uh, degene die het nog niet hadden gelezen... heb ik toch even heel snel verteld hoe het boek in elkaar zit. Want de film raast door allerlei tijden heen en weer. Je moet wel je kop erbij houden. Het is ruim 2,5 uur non-stop, dus plassen vooraf. Maar je gaat een spectaculair, interessant weert, bijna niet te volgen, film zien... waar je eigenlijk twee keer achter elkaar heen moet. Ja. Cloud Atlas. Ariane Schluter, jij in de type. Ja, ik was gisteravond bij Mighty Society team van Erik de Vroet. Fantastische voorstelling, vond ik het. Ze spelen nog in Groningen, Haarlem, Rotterdam en Amsterdam. Je kunt het zien op de website van Mighty Society. En het was grappig, ontroerend, intelligent... echt fantastisch gespeeld. door Onder andere Hein van der Heijden, Esther Scheldwacht... en Mariana Aparicio Torres. Ja. Nou ja, gaan. Ja, mooie voorstelling. De laatste in de serie van tien van Erik de Vroet. Over ja, actuele vraagstukken. Deze gaat over Indonesië. Katja Herbers, jij natuurlijk. Ja, de voorstelling Happy End. Uh, over het, ja, het Willem-Breuker collectief neemt afscheid. Uh, Willem-Breuker is uh, gestorven. En het, ze nemen uh, ja, met een mooi overzicht van Willem Breuker zijn werk. En het is de laatste voorstelling is in Den Haag te zien maandag. De regie is van Matthijs Rumke en onder andere Loes Luca speelt. Oké, okay, laatste van het uh, Willem Breuker collectief. Anik Anik Vijver. Ik heb een, een, een tip voor de kleine uh, cultuurliefhebbers onder ons. Um, het duurt nog even, maar de, de tijd gaat snel ook nu. Uh, de voorstelling Aap en Beer, dat is voor 5+. Plus. Ik heb dat gezien met mijn uh, oudste zoon en dat is... Ontroerend, hilarisch en een fantastische voorstelling voor uh, zowel moeders, vaders als kleuters. Oké, okay, APB van wie is die? APBR van stipproducties. Stipproducties.nl. Stipproducties. Oké, okay, goed. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, boeken. Boeken met uh, Liedewijne, Paris, uh, hm. buitenlandse boeken. Een hele stapel. Uh, de, de, halverwege uh, bouw je ook uh, andere dan we hadden afgesproken. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nee, begin ik maar. doe altijd maar ja, uh, wat af. me op het allerlaatste <laughs> nog inkomt. Ik begin, uh, we gaan natuurlijk de winter in. Dus ik begin met een dun boek en dat wordt langzaam dikker. Um, we beginnen met Dennis Johnson. Treindromen, vertaald door Maarten Polman en uitgever door Antos. Dun boekje, hij is genomineerd voor de Pulitzer Prize. Prachtig boekje. Het lijkt een klassieker. Je leest het alsof het vroeger is geschreven. Het zijn kleine insteken in het leven van Robert Granier, Een dagloner. Geboren in, uh, ja, in, in, in het begin van de eeuw. En, uh, ja, ja, hij is in, in 1917 geboren. Ongeveer uh, nou, iets ervoor. En hij, hij hakt bomen. Hij trouwt op een veel latere leeftijd dan hij eigenlijk had gedacht. Hij is helemaal niet met meisjes bezig. Hij verliest zijn vrouw in een brand. Ja, waar gaat het over? Het gaat over Amerika dat zich ontwikkelt. Je volgt zijn leven na de dood van zijn vrouw hoe zij in een soort droom voor hem verschijnt. Mm -hmm. Het is lyrisch, het is kaal geschreven, mooie, goede indrukken. Als je nou een spannend verhaal wilt lezen, moet je dit niet lezen. Als je een goed, indrukwekkend, ontroerend, kort verhaal wilt lezen... want het is geloof ik maar 96 bladzijden ongeveer... Ja. dan heb je hier een ontzettend goede aan. Dus als, je, ja, als je kerst wilt doorbrengen met je familie... en je woont bijvoorbeeld in uh, Vlaardingen <lacht> of in, in, in Vlissingen... en je moet naar Groningen om de kerst, dan kan je dit precies lezen. Ja, en dat op een ander boek. Ja. Als je netjes leest, kun je het daarna cadeau geven. Dan gaan we naar een totaal ander boek. Sayed Kashua, tweede persoon enkelvoud. Mooi boek van een Palestijnse Israëliër. Hij schrijft in het Hebreeuws. Vrij opmerkelijk wat hij doet. Hij analyseert de, uh, de Arabische. Uh, Israëliërs die in Jeruzalem wonen. En wat willen ze? Ze willen eigenlijk erbij horen, maar ze weten precies bij wie ze moeten zijn, waar ze moeten gaan wonen, waar ze hun praktijk willen hebben. En het gaat over een strafrechtadvocaat die gelukkig woont met zijn vrouw. En om zichzelf een air van belezenheid te geven, koopt hij steeds de klassiekers in een winkeltje. Totdat hij op een dag in een roman een briefje vindt door zijn vrouw geschreven en ze bedankt iemand voor een fantastische avond. Ja. En hij denkt wat nu? Hey. Hij verdenkt haar onmiddellijk van overspel en en hij gaat op zoek naar de vorige eigenaar van de tweedehands exemplaar. Deze persoon... Is ook een Palestijnse Israëliën. Die verzorgt een Joodse Jonathan. die door een ongeluk uh, ja, helemaal immobiel op bed ligt. En ook daar is, uh, is de vraag: wie ben ik eigenlijk? En wat je langzaam ziet, is dat hij zich steeds meer identificeert met deze jongen. en zelfs eigenlijk zijn plaats op de academie overneemt. en zijn persoonlijkheid. Prachtige vraag over wie we zijn, hoe we leven. waar we bij horen. Mooie taal, gekke humor ook. Uh, twee wisselende perspectieven, dus het is heerlijk. Sayed Kashua, tweede ja, persoon enkelvraag. Ook uitgegeven door. Uh, uh, Antos en erg goed vertaald door Ruben Verhasselt. En uh, wat, wat mooi is, de essentie van het boek... Uh, ik lees even één regel... af en toe bekroop hem het gevoel dat hij leefde in een soort illusie... dat alles ineens uiteen kon spatten als een zeepijl. En dan ontdekt hij namelijk dat hij weliswaar westers wil zijn... maar ja, waar hoor je eigenlijk bij? Mooie ontknoping, oh. erg goed. Oh, dan gaan we naar een echte klassieker. Klassiekers willen altijd zeggen dat de schrijvers dood zijn, helaas. Uh, dit is zo'n boek waarvan je altijd wel gehoord hebt, nooit gelezen. Althans, ik niet. Norman Douglas, Southwind. Uh, achterop wordt het een non-conformistische ideeënroman uh, genoemd. Ja, dat geldt natuurlijk in 1917 toen het boek verscheen. Uh -huh. En nu kunnen we er smakelijk om lachen. Waar gaat het over? Het gaat over een, een Engelse bisschop die uit Afrika onderweg naar huis... op een vreemd eiland in de Mediterranee landt. Omdat hij daar zijn nicht wil bezoeken. Eigenlijk heeft hij een geheime opdracht haar mee naar huis te nemen... Het duurt verdomde lang voordat hij die nicht eigenlijk ontmoet. Dat wordt tot een climax gemaakt. Maar waar gaat het vooral om? Het gaat om het zootje ongeregeld dat daar op dat eiland gestrand... dan wel gevlucht, dan wel altijd gewoond heeft. Fantastische gesprekken. Ik kan niet anders zeggen. Het is een genot om te lezen. Als je haast hebt, moet je het boek niet lezen. Uh, als je een snelle plot wil, moet je het boek ook niet lezen. Maar hou je van taal, hou je van gesprekken... hou je van idiotie, hou je van eigenzinnigheid. Ik raad het je ten zeerste aan. En uh, er zitten fantastisch fantastische traktaten in over onderwijs, over religie, over seks... over liefde, over... Nou, eigenlijk alles. Prachtig boek. Uitgegeven door Van Oorschot en vertaald uit het Engels door Johan Hoss. Zuidenwind, no Zuiderwind. Zuiderwind. Douglas. Prachtig. Is, uh, nog even heel kort, want je hebt ook Willem-Frederik-Hermans... Oh. de Donkere Kamer ja, van Damokles. Ja ja ja. Oh, ja. ja, ja, ja. Ik heb natuurlijk... Uh, we hebben net afgesloten, dat wil zeggen eind november... hebben we Nederland Leest uitgelezen. Mooi initiatief om iedereen aan het lezen te krijgen. Ja. En gelukkig een briljant mooi boek wat wel eens vergeten is... Willem-Frederik-Hermans de Donkere Kamer van Damokles. Een boek waar iedereen van gehoord heeft en het blijft overeind staan. Ik vind het nog steeds een van de meest fantastische boeken. Het is heerlijk om te lezen, het is spannend, het is goed voor de leesclubs. Het kan zelfs op middelbare school lezen en ook nog daarna, je kunt het ook herlezen. Ongelooflijk mooi opnieuw uitgegeven. Ik zit even te kijken, wie het zal er bezig bij zijn, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, dit is van Oorschot, is deze geweest. Oké. Okay. Okay. En uh, mooie inleiding van Claudia de Brij. Prachtig. Ik zou het zeggen, doe het cadeau. Want Nederland leest, die boeken zijn altijd lekker goedkoop opnieuw uitgegeven. Ook lekker voor in de trein. Als je een lange reis maakt, toch? Ja. goed. Nou ja, dan als je je hoofd erbij ja, wil houden. Inderdaad, kort. Wolkenatlas van David Mitchell. Ja. En dan naar de film gaan. Absoluut doen. Die combinatie, mooi. Dankjewel. Prachtige boekenlijst. We zetten het op de site. afro.opium.nl afro uh, We gaan voor het... zo daar gaan we over drie zusters praten. Eerst nog uh, de live muziek. Nu dan het nummer Brother van Coco Jones. Brother, brother, can you hear me now? can hear the sad song tuning in, and mother, my I am in the depths of despair, my Wow, een soort natuurlijke fade-out was dat Coco Jones met Brother. Ze komt nu weer heel eventjes naar het podium, of van het podium naar uh, dit podium. We zitten ook op het podium voor de luisteraars. Uh, voor een uh, kort gesprek even aan tafel. Um, je hebt uh, een deel van je band meegenomen. Isa en Richard op gitaar, ander op bas, Jody op drums... en als backing vocals Fridolijn, Amber en Merel. Yes. Hoe, hoe ver verzamel je al die mensen? Hoe, hoe haal je ze bij elkaar? Um, nou, karma... Ja, een goede karma. En aardstralen of zo. Nou ja, ik was wel op het punt, of twee jaar geleden... dat ik dacht, ik vind ze niet. En toen leer ik Isa kennen, dus 5 mei is onze verjaardag van de band... En daarna ging het heel snel. En uh, ja, dan komen, komen er mensen bij. Degene die we missen vandaag is Timothy. Mm -hmm. Die is uh, op tour op dit moment. Dus die, uh, die kon er helaas niet bij zijn. Maar uh, ja, het is echt familie. We zijn echt, echt familie. Ja. Dus, uh... En dan, dan heeft dat karma je ook uh, op het podium bij Bobby McFerrin geholpen? Of uh, zijn er weer nou, andere dingen bij uh, Bobby McFerrin was conservatorium tijd. En die vroeg, mm. hoe would like to sing a blues with me? En yeah. die dus, wist zat ik echt zo, ongeveer. En nou, toen mocht ik meedoen. En ja. het was, ja. uh, leuk. Conservatorium, je, je, toen je 19 was, uh, ging je daar naartoe. Maar je, je was bijna klaar. Vlak voor je eindexamen ben je gestopt. Ja. Waarom? Uh, omdat ik me er zo niet op mijn plek voelde en ik heel blij was met mijn ouders die zeiden van stop er dan mee. En dat was uh, alsof ik voor het eerst na vier jaar echt uh, weer adem kon halen. Alsof iemand me met mijn kop onder water heeft gehouden de hele tijd. Het was echt zo... Maar, oh, maar, maar wat dan de keurslijf? Uh, ja, dus ik had erg het idee dat ze me wilden afbreken om dan opnieuw op te bouwen. Terwijl ik was al lang afgebroken toen ik vijf was. Dus ik was op zoek naar mezelf, weet je wel. En ik wilde juist daarmee uh, mee verder. En uh, nou ja, dat ben ik gaan doen. En, dat is goed, uh, en goed hoe, gaan. Hoe, hoe ver ben je dan nu uh, op weg uh, naar jezelf, zou ik maar zeggen? Heel nou, je, ik ben nu wel waar, waar ik wil zijn. Vraag. Dus ik, ja? ik ben nu wel bij mezelf. En als het over vijf jaar iets anders moet zijn, dan ja. zal dat ook weer anders zijn. Dus dat. Uh, Oké, okay, nou we houden het in de gaten. We, we zaten allemaal met onze koptelefoon op het hoofd zeer uh, geïnteresseerd te luisteren. En ik weet dat het album, ik heb al gehoord, ook heel erg mooi is. No Man's Land. Dus uh, ja, succes. Dank je wel. Dank je wel. Ja, fantastisch. fantastisch. Dankjewel. Ja, Als jullie het nog live willen horen, er zijn heel veel shows. Dus je kan naar de website en uh, we gaan flink toeren. Dus ja, kom toch... langs. CocoJones.com en op 12 januari waren we in, uh, op Noorderslag in Groningen. Yes. Dat was een mooie uh, gelegenheid. Daar beginnen we mee. Goed zo. Dank je wel Dank je wel. Een van de grote werken uit de klassieke toneelliteratuur, Drie zusters van uh, Tsjechov, Regisseur Theo Die uh, brengt na de midzomernachtstroom. deze klassieker bij het Nationale Toneel. Ariane Schluter, Annick Vijver en uh, Katja Herbers. Die spelen de drie zussen die dromen van een groots en meeslepend leven. Uh, uh, Ariane, Annick en Katja. Uh, ja, fijn dat jullie er zijn. Ja, groots en meeslepend. Is dat ook iets wat je, wat je, zo, wat je zo uit je eigen leven herkent, uh, Ariane? Is, uh, ik denk dat ieder mens dat herkent, toch? Ja. Dat, je, dat je droomt van iets anders, mm. groters, beters. Het gras is groener bij de buurman en zo. Dat ja. soort dingen. De voorstelling gaat ook wel heel erg over, over de onmogelijkheid om in het nu te leven. Om het hier en nu te pakken. Om die tussentijd waarop je hier bent uh, vorm te geven. Ja, ja. En daar zijn die zussen, die leven of in het verleden... of juist in het verlangen naar de toekomst. Dromen terug naar het verleden, daarom maar naar dat Moskou willen. Hè, de gevleugde woorden, ik wil ja. naar Moskou, naar Moskou. Dat daar alles beter is, maar dat staat ook eigenlijk voor alles wat maar beter is. Wat ook te maken heeft met hun onbezorgde jeugd. Toen hun ouders nog leefden en toen ze... Toen het nog uh, druk was thuis, er nog mensen op verjaardagen kwamen. Dus eigenlijk telkens een soort onvrede met het hier en nu. Ja, ik vind het ook mooi dat jij bent dan de oudste en je, je vertelt ook meteen het hele verhaal. Eigenlijk. Ja, ja dat is de, de oudste van, van de drie zussen. Ja. ja, dat is. Ja. Is het, uh, want ik weet van. Jij hebt zussen, geloof ik. Katja, jij hebt een zus. Ja. Uh, Aniek, heb jij ook een heb Een zusje, al? ja. Heeft dat nog, neem je dat ook nog mee? Want ik weet, ik, bedoel, ik heb ook zussen, dus ik weet de dynamiek in een gezin, hoe dat werkt. Maar heb je daar wat aan bij het voorbereiden van zo'n rol, Annie? Ja. Ja, absoluut. Ja, ja, daar heb je wel wat aan. Ja, wat? Maar dat je je kan voorstellen hoe het is om zussen te hebben. Maar dat, als ik, ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Ik denk dat alles om je heen helpt Je in neemt altijd rol. alles wat je meeneemt. Ja. Mee... En ook dat wat je niet hebt, dat kan je je voorstellen door. Ja. ja. Moet je het gaan hebben over wat spelen is? Maar dat gaat over inlevingsmoeheid. Dus als het over broers zou gaan, als ik dan broers dan zou ik... moeten hebben, ja. Dan... ja. Dit is de meest voor de hand liggende ja. antwoord. Dat krijg ik van de andere twee ook waarschijnlijk nu. Dit Weet antwoord. Weet ik niet. <laughs> Kortje, nou ja, je zit aan elkaar vast hè, als zus. Dat, en, en het gaat door dik en dun. En je kan je denk ik ook bij je, bij je zus uh, permitteren om je op je lelijkst te laten zien. Want de dag daarna is het nog steeds je zus of zo. Iets van die uh, dynamiek uh, neem ik zeker wel mee. En... en... Ja, dus ja. ik heb daar zeker Jij ja, ja, bent de jongste uh, van, van de drie in het, in het stuk. Uh, uh, ook de, de meest uh, ontevreden eigenlijk over. Of is dat niet naar zo? Na de meest hoopvolle in ja. eerste instantie. Ik heb echt uh, grote plannen met het leven. Ja. Wat gaat beginnen als we verhuizen naar Moskou? Um, dan gaat het leven beginnen. En, en, en om, omdat we niet gaan, gaat het leven voor mij eigenlijk voorbij zonder dat het voor mijn gevoel begonnen ja. is. Ja. Ook de meest driftige daardoor. Ja, nou ja, misschien degene die eerst het hoopvolst is... en daarna misschien ook het diepst valt. Ja. Hmm, ja. Ja. En, en dan uh, Masha, die, die zit er een beetje tussenin. Die, ja, die verdiept zich veel in de boeken en die is ja, vooral ik denk, boos. Ik, ik denk dat, dat je inderdaad wel uh, hoop, uh, een groot grootzaamheidslepend leven wil. Maar vooral ook hoopt dat het leven een zin heeft. En met de wetenschap dat het misschien geen zin heeft... daar probeert mee te leven. Of... Mm -hmm niet weet mee te leven... ook wel en daar ja. heel ja. bozig van wordt. En ja. misschien dat zoekt hij in boeken of zo. Of ja. in, uh... en, en, en de oudste? De... Ik denk dat Olga heel veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft... omdat ze de oudste is. Veel plichtsbesef, veel, echt een doener is ze ook. Van aanpakken weet. En zij... Uh, zei... Zij berust ook wel op een bepaalde manier in de situatie. En ik denk dat haar tragiek vooral is dat zij de liefde niet heeft gekend in haar leven. En dat, het, dat, zij, dat er geen man in haar leven is. En de hoop die zij in dat stuk op de man die er is vestigt. Mm -hmm. Ja, dat, dat lukt niet. En dat is, wel, dat is haar persoonlijke tragedie, denk ik. Ja, ja. ja. Toeval wilde ik... Ik sprak deze week Dolph Jansen voor, voor iets anders. Voor de virtuele vitrine. Dat horen we straks. En die zei iets over... waar jij het net over had, over de huidige tijd. Dat je niet tevreden bent met het hier en nu. En daar gaat hij in feite zijn oudejaarsconference ook over. Even, wil ik even laten, laten horen. Het is gelukt om een gevoel... wat voor mij bij dit jaar hoort. Het gevoel van ergens zijn... en niet verlangen naar een andere plek. Niet verlangen naar iets anders. Niet verlangen naar nog meer hebben. En ook niet verlangen naar een andere persoon, man, vrouw, weet ik veel. Dat gevoel is voor mij van belang. En het blijkt dat ik een voorstelling heb weten te maken die daarover gaat. U bevindt zich hier, zo omschrijf ik het. U bevindt zich hier, dit is wat het is. Uh, uh, wees daar blij mee, geniet daarvan. In plaats van constant te denken, bewijs van spreken. Ik moet naar Parijs uh, liften, drinken, neuken. Is misschien ook prettig, maar je kan ook <lacht> gewoon zijn waar je bent en genieten. En dat is voor mijn gevoel wat bij dit jaar hoort. En dus ook weer de voorstelling. Dat is toch een, een rare toevalligheid. Dat viel mij op. Ik denk ja, daar gaat ja. in feite jullie voorstelling natuurlijk ook over. Dat je ja. je, je ja. moet het met het hier en nu doen. En je moet er het beste van maken. Ja. ja. ja. Nou ja alle kunst gaat misschien kan ook dat? wel over hoe te leven. Of ja. hoe we dit, deze tijd ja. moeten vormgeven. Ja. Ja. Hebben jullie dat ook bij de voorbereiding... toen je met uh, Teuboermans de regisseur uh, uh, hier ging voor, uh, inleven in deze rol? Heb je het daar ook over gehad? Of waar heb je het dan over, uh, Katje? Uh, Ariane, ik weet het niet. <laughs> uh, Marcia? Oh nee? Nou ja, uh, ja, ja, dat is heel groot, duidelijk. Ja, waar heb je het dan over? Over, uh, over de zoektocht naar de zin van dit leven. Mm. Dat wat heel ontroerend is, vind ik, dat wij dat maar eeuw achter eeuw achter eeuw blijven vragen En dat niemand een antwoord krijgt. Maar dat het toch langer blijft omdat het leven zin heeft. Mm. Of misschien niet, maar hoe ga je er dan mee om? Dat, dat blijft maar. Ja. Zoals, en wat Boerman zo gecreëteert is heel erg... Uh, vooral bij dit stuk, bij Drie Zusters. Vanuit een soort orkestratie bijna. Van, mm -hmm. dat, om te zorgen dat ieder personage een andere klankkleur heeft. Zin voor zin. Ja, ja dus ook heel erg het als muziek behandelen. En, uh, want dat is zo mooi hoe Tjechoff schrijft. Dat het eigenlijk allemaal tussen de regels door en onder de regels door gebeurt. De wanhoop gaat... die komt er overal uit, maar het zit ook gevangen. Ja, maar gevang, het zit hè? ook gevangen en het ja. zit ook onder de huid. Ja. Dus uh, daar, daar heeft hij, hij heeft er echt voor gezorgd dat hij het orkestreerde. Ja. Over gevangen het... gesproken. De, de, het decor is een fabuleus mooi decor. Uh, drie grote, soorten, ja, soort, grote perspek bak staat er. Echt glas is, echt is, glas, echt ja. glas, is echt glas, glas. Maar dat betekent dat jullie ook uh, als je in die ruimte staat, dat je waarschijnlijk ook niets van de zaal hoort. En, en, en ook niets van je medespelers die erbuiten staan. Hoe, hoe, hoe is dat, Ariane, om, om zo te schrijven? Nou, je hoort wel via, via een monitor... hoor je wel de medespelers die erbuiten staan... als die de scène spelen. Mm -hmm. Maar het is inderdaad een absurd uh, gegeven... dat je de zaal nauwelijks hoort. Heel in de verte. Maar het is wel mooi, want er, is, er zit één bedrijf... In waarin we echt helemaal opgesloten in het huisje spelen. In die, in die kubus, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, die... Uh, en maar dat valt samen met de inhoud, omdat dan een brand buiten woedt in het stuk. En wij ons letterlijk en figuurlijk terugtrekken in ons bastion. Ja. Dus daardoor verhevigt dat eigenlijk in het spelen ook het opgesloten zijn... en het uh, je afsluiten van de buitenwereld en proberen te verschansen. Dus we hebben wel van de nood een deugd gemaakt, volgens mij. Ja. Ja. Ja. En dat soort beslissingen om een uh, glazen huisje op het toneel te zetten... wordt het in overleg met jullie gedaan of, of, of niet? Nee, want nee. ik kan me voorstellen dat dat jullie enorm beïnvloedt ja. in het spelen. En misschien belemmert ook. En helpt ook. En helpt ook. In ja, en belemmering kan heel vaak ook een hulp zijn. Ja. De... Wij moesten wel toen we de eerste weken. Ja, ja. ja of. Uh, ja, je moet toch je weg daarin vinden. Ja. De eerste week dat wij echt in het echte decor speelden. waren we allemaal dan een beetje van slag. Maar dat ging ook heel snel. Ja, voegt zich ja, dat of zo. Ik hoor van, je, van ja. Bernard Hammer, dat leefde kan wel ook een fantastische ook een extra intimiteit aan jullie drieën door. geven als je met z'n drieën in zo'n huisje bent. Ja. Kan ik voorstellen dat er mm -hmm. een soort extra spanning ontstaat... juist doordat de afgeslotenheid er is met het publiek. Ja. Ja. Ze komen daar niet weg, ze willen weg. En we zitten letterlijk op dat moment gevangen in dat huisje. Ja. Dus ja, je kan er. En, en, en heel, ja, qua verstikkend wordt het ook nog eens versterkt... doordat er uh, voortdurend, of niet voortdurend, af en toe... Uh, stoom of rook omhoog komt. Wij dachten meteen, mag dit wel van de Arbo? Is dat, uh, Tien allemaal... jaar van ons leven. Tegen ons zeggen ze dat het mag. Ja. <laughs> nee hoor, dat mag. Dat mag, sorry. Ja, ja, ja. Dat, dat, het ziet er prachtig uit. Nogmaals, Bernard Hammer is uh, verantwoordelijk voor de, voor de decors. Uh, nou, uh, op naar, uh, naar Arnhem. Ja, ja, kom allemaal kijken. We spelen nog tot uh, 1 februari. Ja, ik zal het even noemen zelfs uh, dat de voorstelling te zien is. Met verder nog uh, onder andere Jaap Spijkers, Mark Rietman... Uh, in Arnhem vanavond. Dus maandag Groningen, dinsdag Nijmegen. drie zusters staat van 8 tot en met 12 januari hier in Amsterdam, in de Stad Schouwburg. En de tournee loopt tot en met begin februari. Ik dank jullie hartelijk dat je er was. En, dank uh, u wel. Vond het prachtig? Bedankt. Okay. bedankt. Goed, dit, tot zover dit uur van Enelie de Weide. Ja, ook bedankt voor uh, je aanwezigheid hier. Tot uh, zover dit, uh, dit uh, uur van, uh, van Opium. Na het nieuws gaan we nog even door. Want Bert Fuisje komt er langs. Komt praten over de Benefietavond voor het Nederlands Jazz Archief. Uh, morgenavond in het Bimhaarhuis. En voor de rubriek De Bus bellen we ook al met de jazz Michiel Boslap. Die speelt vanavond in Woerden. En in de 80 seconden van vandaag horen we dichteres Hanneke van Eyken... en in de virtuele vitrine Dolph Jansen. Tot zo, naar het journaal van 4 uur. Ik denk een Orpington hoor. Kom op, duidelijk een Watermaalse We zijn er baardkrieu. nog niet helemaal uit bij vroege vogels. Een Nederlandse uilenbaard. Maar we hebben nog even de tijd om te oefenen met die tientallen kippenrassen. Absoluut een baardkuifoen. Schiet wel op, want we gaan ook iets doen met boomsilhouetten, vlinders, miniatuurappelbomen en... Af- en creëren. Otters in Vlevoland. Morgenochtend, van 8 tot 10. Een Australorf. Vroege vogels. Nee. Radio 1. Een Brabant. Het nieuws van alle kanten.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 Kerstinkopen doen was nog nooit zo voordelig als bij Macro. Alleen vandaag gratis een heerlijk behagelijke vliesdeken. Gratis! Zo ziet u personeel de warmtjes bij deze kerst. Kijk voor de actievoorwaarden op macro.nl Macro partner voor ondernemend Nederland. Dit is Radio 1.